Dat ik. Nou, wij zijn de volgende week weer met Stadvoort uh, op zaterdag tussen twee vijf. Hele fijne zondagavond, maak er nog gezellige zondagavond uh, van en graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Toch. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week zaterdag.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 Tien Nederlandse componisten zijn van plan om een nieuwe muziekrechtenorganisatie op te zetten. Ze willen een alternatief bieden voor muziekrechtenorganisatie Buma Stemra. Buma Stemra zorgt dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers worden betaald wanneer hun muziek ergens wordt gedraaid, bijvoorbeeld op de radio. De organisatie heeft een monopoliepositie, maar volgens de tien componisten worden hun belangen niet goed behartigd. Rusland is teleurgesteld dat de Verenigde Staten een bijeenkomst over Syrië heeft afgezegd. Diplomaten zouden morgen in Den Haag over de ontwikkelingen in Syrië praten. Maar volgens de VS heeft dat geen zin zolang er een onderzoek loopt naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Het besluit is eenzijdig door de VS genomen, zegt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Gatilov op Twitter. Twee oud-leden van de raad van bestuur van technisch dienstverlener Imtech geven hun bonussen over de jaren 2010 en 2011 terug. In verband met de grootschalige fraude in Duitsland en Polen bij het bedrijf. Voormalig bestuursvoorzitter van de Brugge betaalt 1,5 miljoen euro terug. En voormalig financieel topman Gerner 700.000 euro. Het huidige bestuur had ze hierom gevraagd. De oudbestuurders hadden eerder al afgezien van de bonus over 2012. Het geld wordt gebruikt om beleggers te compenseren. Hierover is Imtech met beleggersvereniging VEB in gesprek. Beleggers zagen 1 miljard euro aan beurswaarde verdampen. nadat de fraude begin dit jaar aan het licht kwam. KWF Kankerbestrijding wist al in 2011 dat toenmalig Alptu6 voorzitter Koen van Venendaal zichzelf betaalde met geld uit het fonds van Alptu6. KWF was niet in de positie om daar iets aan te doen, zegt de organisatie. Van Venendaal kwam in opspraak toen bekend werd dat hij voor zijn werk twee ton in rekening bracht. KWF Kankerbestrijding vond dat niet handig en na een gesprek declareerde van Venendaal niets meer, zegt KWF.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM.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 Seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Antwoord. Gewoon vormplaten van Schellac en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan.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 er was er ook een, in met rozenpak bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel, oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel, al?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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Het is vandaag dinsdagochtend 11 uur geweest. En zoals u ons gewend bent, iedere dinsdagochtend een uur lang... liedjes uit lang vervlogen tijd. De Hollandse hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... Als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Dat was natuurlijk Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Het komen nu muziek van onder andere Lisbeth List. Vader en dochter Alberti met een reisje langs de Rijn. Maar eerst nu de zangeres zonder naam met Ach vader lief toe, drink niet meer. Ach brink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 En ging aantrekken en dadelijk zo'n kromme teut Bootsplant was pistoesjeun Ligt je zaar, welk gevaar? Riep al op, ik word zo naar. Oeh, ja, reis reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn, Rijn, Rijn S'avonds zitten maar de schijn, schijn, schijn Rijn, Met een lekker potje vier, vier, vier, vier Aan de sfeer, sfeer, sfeer, sfeer. Op rivier, vier, vier, zoon vier. voorbij op dit programma. Kinderen een kwartje. Ja, het blijft gewoon een leuke plaat. Daarvoor horen u vader en dochter Alberti. Oftewel Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijnen. Opname 1969. En daarvoor de zangeres zonder naam met Ach vader lief toe drink niet meer. Zometeen heb ik muziek voor u klaarstaan van Saskia en Serge. Rita Hoving komt voorbij. Maar eerst uh, John van Leeuwarden. En dat is een uh, pseudoniem van... Uh, of moet ik zeggen, Johnny Leon het pseudoniem van uh, John van Leeuwarden. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941. Een Nederlandse zanger en acteur. En uh, sinds de jaren 80 woont hij in Breda. In 1959, uh, nee, 1959. Ik draai het helemaal om. In 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny Ennis Jewels. Later omgedoomd uh, in de Jumping Jewels. Deze groep geformeerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard. Scoorde ze in 1961 een nummer 1 met Wills en was daarna tot 1965 zeer succesvol binnen Nederland. En een van mijn favorietjes van hem als soloartiest is uh, Sofietje. Je hoort het nu hier op de radio. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamse terras. Zij was Hollands als het gras, als een mooi.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 mijn sofietje is een lente symfonie. Zij dronk rondja met een rietje. Mijn sofietje op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn sofietje de liefste was. Mm -mm. Mm -mm. We'll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 De wond is nog. ochtend tussen 11 en 12. alleen maar die mooie oud-Hollandstalige muziek uit lang vervlogen tijd. U hoorde Saskia en Serge met Spinnenwiel daarvoor Rita Hoving met Laat Me Alleen en het begin van het blokje van drie hoorde u Johnny Lyon met Sofietje Ranja uit een rietje. De volgende artieste is geboren als Barbara Alexandra Remer. dat roept roepnaam Sandra en Alexandra ze is geboren in Bangdung dat is natuurlijk in Indonesië op 17 oktober 1950. En ze is een Nederlandse zangeresse en presentatrice. En op tienjarige leeftijd kreeg, kreeg ze een, een, een, een gitaar. Een zelfgemaakte gitaar van haar vader. En ze begon onder andere met het nummer Rocking Billy van uh, Ria Falk. Deelte hem aan talentenjacht. En toen ze elf jaar was kwam ze haar eerste plaatje kwam toen uit. Getiteld Aldi La. En er Reber nam in 1963 het nummer Sluimer Zacht Op. Een Nederlandse versie van George Gerswind. Klassieke summertime uit de opera Porgy and Bess. En ze heeft heel wat hits gescoord. Onder andere ook als uh, Alexandra met Colorado. En dat was in 1979. En dat deze als inzending voor het Euroversie Songfestival van 1979. Behoort Alexandra, oftewel Sandra Remer, met Colorado. Oh, oh, Colorado, vlieg mee. Als er komt vuren en zolang er een round-up zal zijn. Zolang zingt een cowboy in Texas, nog altijd een cowboy refrain. Cowboy, cowboy, zing maar een lied in de sterren Cowboy, cowboy, zing voor je meisje dat mag Chinese. In Zweden daar vind je een zweet, maar Texas zou Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is.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 Clean. Yeah. Daarvoor hoorde u de zingende zwervers met Cowboy. En ook hoorde u Exandra met Colorado. TFM Zandvoort, de volgende formatie zijn de Ramblers. Is uh, oorspronkelijk een jazzy dansorkest. dat vooral beroemd is geworden. als populair radioorkest in Nederland. in het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikte over een volledige instrumentarium. van de big bands uit die tijd. en bracht een gemengd repertoire van jazz- en amusementsmuziek. in de jaren 30. Harde hadden met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En aan hun dominante, dominantie binnen de jazzcamp was het eind. Door de komst van de bebop in de jaren 40. Nou de Ramblers werden opgericht op 1 september 1926... als cabaret-orkest voor het cabaret. La Goat in Amsterdam, onder leiding van Theo Ude Masman. broedde het uit tot het bekendste dansorkest van Nederland. Ik heb voor u de Ramblers met Mijn Schoonpapa...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 Is doors, thuis. Al bij duurt meneer Korstein. Kom boven. Maar wel even de voetjes wegen beneden, hoor. Ja. ja. doors. Hoe is het ermee? Goed meneer Kostein, Goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat je zo van was komt binnenzetten? Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Met aan het strand van Waikiki. En daarvoor hij Doris, met als ik wist dat je zou komen, en ook nog muziek van de Ramblers met mijn schoonpapa. Het is weer tijd om afscheid van het u te nemen. Dit was Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Met alleen helemaal mooie oud talige muziek van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren, of u hebt het helemaal gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma nogmaals. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Trea Dops. En uh, Jenny Roda en Wim Poppin. Maar eerst de uh, Tricha Kets. En uh, Henk van der Lee. Was Nederlands zanger, componist en tekstschrijver. En hij is de oprichter. En het creatieve brein achter het komische trio. De Tricha Cats. En die hadden een grote hit met het autootje. En Henk van der Lee was ook mentor voor vele Rotterdamse artiesten. En hij werd uh, 85 jaar. En een plaat die ook regelmatig dit programma voorbij komt. Een van de favorietjes van mij.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 We waren eraan gehecht, nou gaat-ie naar de sloop. Is al zo troost We hebben een oorlog gehad met het teuteltje. Met het teuteltje, met het teuteltje. Gebeurde hier midden in de stad met het teuteltje. Met het teuteltje.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 Het is te koop voor 7,50. Niemand? Nou, 5,5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?